De windhaan wist wel hoe hij in de pixie moest komen, hè? Het schijnt dat Viola Holt een uh, echte Rubens van hem gekregen heeft. Niet zo hard. Nou, kom maar de kok. Ben er ook blij dat je van die oude helen af bent? Ik ben nooit blij met een moord. Wat heb je? Ongeveer twaalf uur dood. Les teken vier. Misschien meer. Nee. Ik moet nog even beter bekijken. Oh. Als de foto's klaar zijn, kan die weg, wat wij betreft. Oké. Okay. Moordwapen hebben we nog niet gevonden, maar uh, de werkster van het slachtoffer heeft verklaard ...dat hier op het bureau een flink mes lag, wat ook wel als brievenopener werd gebruikt. Kijk. Gaan wij een uh, ritje maken, Cor? Ja, nou, sorry hoor, maar ik moest nog even... God, Koi. Nou, jongen, wat heb je nou gedaan? Nou, niet zo blij, Dick. Zijn vrouw zit daar. Ik dacht dat hij met Petty Brad deed. Dit wordt de voorpagina. Ja, de ah, laat je winst. Wat is er gebeurd? Mestiek. Nou, uh, hij heeft niks. Hm? Zij is dus een vrouwtje. Wat weet jij dan? Ik heb kijk op die dingen. U heeft hem gevonden? Ik sliep nog. Ik had een slaapmiddel genomen. Toen is net zo lang geslapen. Sterk slaapmiddel. Hij is al zo'n tien uur dood. Get Getverdomme. Heb je helemaal niets gehoord vannacht? We slapen apart. Nee, ik heb niks gehoord. Maar als u wilt weten wie het gedaan heeft... dan moet u de video terugspoelen. Daar staat het op. Cor nam alles wat er in die kamer gebeurde... op video op. Verborgen camera. Voor de veiligheid... Wat nee, heb jij nou? Huh? De camera. Nee, hey, dat. O, is niks. Echt zo met rook. Nou, alweer. Ah. Er zit geen band in. Dan hebben ze hem eruit gehaald. Cor had altijd een band meelopen. je weet dit allemaal? Niet zoveel. Wat familie en zo. En een paar collega's die hem wilden tillen. Ik je dus nog even aankleden. We willen graag een paar vragen stellen. Kan dat niet zo? Op het bureau. Als je zo mee wilt naar het bureau, vind ik het ook goed. Goed. Aankleden. Voorraad dan maar. Keizer, zoek jij die videoband? laat vingerafdrukken nemen en een video recorden. Hmm. Okay. Bingo! Niks gehoord en niks gezien. Elke slaapmiddel genomen? Pardon? De hele buurt is het drugs. Rust dan nog even dik. Ik ga mevrouw de op aankleden, dat moet ook gebeuren. Hier kwam hier zo wel over de vloer? Proleten, zwart geld, wat dacht u? Is die vermoord? Ja. Heeft zij er gedaan? Dacht u dat? Lijkt me wel, hè? Hoe staat het hier in huis? Meneer, altijd ellende, altijd geschreeuw, altijd ruzie. Vertrek zij nou wel? Dat weet ik niet. Nou, ik hoop het wel. Zal de buurt flink van opknappen. Moet ik huilen of zo? Moet niet. Niets moet. Ik ben maar rot geschrokken. Ik zie het. Hoe zat het tussen jullie? Wat? Jij en Kor. Hij hield van me. En jij? Zeggen we je en jij? Ja, ik wil, ja. Dat mag jij ook, hoor. Tegen mij dan, niet tegen meneer de kok. Toen hij me net kende, heeft hij mijn hele huis vol met rozen gezet. Wel 2000, geloof ik. Zoiets had ik nog nooit gezien. Zou hij wel gestolen hebben? Rozen zijn rozen. U bent niet zijn eerste vrouw? Nee. Het zou handiger zijn als u een beetje meewerkt. Handig? Voor wie? Kan in uw voordeel zijn. Mijn man is dood, ik huil niet en ik werk niet mee. Dus ben ik een verdachte? Bent u dat? Misschien ben ik een verdachte. Maar ik heb het niet gedaan, echt niet. Wat moet jij volgende week? dinsdagavond. Dan nee, heb ik dienst. Hebben jullie het dossier van al? Ja, die ga ik zo halen. De dossier is dik en er hier geen discotheek. Nee, ik dacht al, wat staat de muziek zacht? Laten we die echtgenoten maar de poosje in de gaten houden. Ik weet niet of het wat dat is, maar ja, de mensen moeten opwachten. Zet er maar iemand op. Nou, ja, misschien dat ik zelf heb. Of... Nee, er zijn die twee stagiaires van de academie, stuur die maar. Mag ook nooit wat. Je mag de dossiers halen. Ik. De dossiers. Rustig man, wat heb jij nou toch? Keukje voor me. Sorry. Oh ja, jij ging hier weer drie weken vol vrijten. Nee, heb ik helemaal geen last van deze keer. Kobi, um, kan ik je zo verspreken? Nee, dik, sorry. Is er aan de hand? Nee, ik ben getuige bij een Bruiloft. Goed voorteken voor het, voor het bijsparen. Ja, vandaar. Vandaar wat? Moet toch iemand meenemen? En Anki dan. Wer dienst eh, uh, Vera. Ik ga Vera vragen. Eén nee, stijve voor dat ze nee zegt. Kijk eens, nog meer van hetzelfde. Wat is het allemaal, joh? Het zijn de dossiers van de Windhaan. Dus als we vijanden moeten checken, zijn we een jaar verder. De laatste tijd. Ik, ik wil alleen de laatste tijd. Goed. De laatste zaak waar ik voor moest komen. Hoe zit het met familie. Het is een ex-vrouw, die is dood. Een ex-vriendin en een Carla goos, maar die meer dan tien jaar is samengewoond. Daar is hij weggegaan. Wacht wel even. Hoog bezoek. Ja, ik kan niet anders verwachten. Kok, hoe ver ben jij met de zaak Windhaan? We zijn net begonnen. Er is publiciteit. Er staat een cameraploeg op de stoep. Dat heb je, hè? bekende Nederlanders. Kan ik al iets zeggen? Nou ja, u kunt zeggen wat u wilt. Is die vrouw een verdachte? Ik zou rustig aan beginnen als ik u was. Is het een criminele afrekening? We zijn net begonnen. Hou jij je er buiten? We zijn net begonnen. Goedemorgen. Op de videorecorder vonden we alleen vingerafdrukken van de wind aan zelf. Maar op een van die bandjes staat iets interessant. Dat moet jij weten, maar daar heb ik niks mee te maken. Hier is middag om kwart voor twee. Hoe weet je dat? Oh ja. Nu komt het. Om half vier, ja. Die de koning was vakwerk. Hoe bel dat nou? lul. Dat is het. Die staat er niet op. De was op. Kennen wij de koning? Het is wel de konings. Wie is ook al wie de jongen op het hoofd voor die, die kunstvrouw de zaak deed? Nico Vriend. Nico Vriend, juist. Bel hem op en vraag of hij eind van de middag hier naartoe kan komen. Als hij niet kan, dan ga je onder hem toe. Kunstfraude, waarom denk je dat het iets met kunstfraude te maken heeft? Heb jij wel eens gehoord van een Willem de Koning? Willem de Koning? De vader van koningin Wilhelmina. Ja, kom maar. We gaan iets anders doen. Een paar familiebezoekjes afleggen. Ja. Vinger. Ja. Uh, ik wou je eigenlijk even wat vragen. Moet je was weer gedaan worden? Dik. Wat willen jullie? Mijn naam is de kok, met COCK, de chef, Mijn collega Fredder. We wilden graag even met u praten. Waar gaat het over? Mevrouw Goors, het gaat over uw ex-vriend. Cor? Daar wil ik niks mee te maken hebben. Wat heeft hij nou weer gedaan? Deze keer niets. Hij is dood. Goeie god. Vermoord? Waarom denkt u dat? Anders zouden jullie hier toch niet zijn? Of zijn jullie ook van de GGD? Mogen we even binnenkomen. Weet u wie het gedaan heeft? Nee. U moet niet bij mij zijn. Ik ben nooit met hem getrouwd geweest. Ik krijg niks. Het is lang geleden allemaal. Dat is mijn zoon. Mag ik het hem zelf vertellen straks? Wanneer is het gebeurd? Gisteravond of vannacht. Wij waren allebei hier. De hele avond en de hele nacht. Ik ben thuis. Ah. Politie. Wat is er gebeurd? Cor. Wat is er met hem? Hij is dood. Ah. Nou ja. Ik ben buiten. Had u nog contact met hem? Met Cor? Nee. Is uw zoon een zoon van Cor? Wees Cor dat niet? Wat? Dat hij een kind had. Jawel. Maar hij moest hem niet. Pascal weet het zelf niet. Ik, ik wil ook niet dat hij het weet. Het lijkt me toch geen makkie om alles alleen te moeten opnappen? Nee. Financieel ook erg lastig. Ja. Hij liet jullie aan je lot over. Ja. Zou er wel kwaad over zijn? Man, wat doe je nou? Daar gaat ze. Jij nou. Ja, maar het is rood. Ja. Zo raken we er kwijt. Waar is ze nou? Ja, daar! Hup, Rij je dan, rijden! Kennen jij Corfoet? Goedemorgen. Ja. Kunnen jullie wel eens naar hem toe? Nee. Wat is nee? Niet vaak. Maar wel is. Ja. Waarom wil je daar niet over praten? Waarom wel? Als je me dan nou gewoon antwoord geeft op een paar vragen, dan ben ik zo weer weg. Mijn moeder had niks met hem te maken. Jij wel. Ben ik jij korf voor het laatst gezien? Nou, kom op. Ik zeg niks zonder mijn advocaat. Mm -hmm. Hij zegt niks zonder zijn advocaat. Ja, mijn jeugd kijkt te veel televisie. Het kan ook zijn dat hij geen zuiver geweten heeft. Het alibi is te dun. Wat van die twee bedoel je? Wat is het belang? Zij heeft toch niks? Hoe weet je dat? Dat neem ik aan. En hij dan, die jongen, ik wil toch niets met die jongen te maken hebben? Dat zegt zij. Jongens, erg gesloten. Wetskind. In de gaten houden? Dan hebben we nog meer stagiaires? Nog maar even wachten. Die wind aan was een windbuil. <lacht> Gentje. Niet zo leuk. Oh, voor zelf wel aardig. <lacht> Hij had een grote mond, maar maakte weinig klaar. Letterlijk, als je begrijpt wat ik bedoel. <lacht> <lacht> ik vond hem wel grappig. Sorry. <lacht> het is zo. Zo'n wijf. En dan gewoon in je stoel blijven zitten. Dat moet, dat moet bestraft worden, dat moet verboden worden. Ik had ook niks met die koor. Ik zal er ook geen traan om laten. Hou jullie op. Ik doe niks. Moord is een moord. En wij zijn er om het op te lossen. Ik doe niks. We ben ik maar een spaatje. Doe maar. We worden echt serieus. Hou dan maar je mond en doe je werk. Hoezo kwijtgeraakt? Had je lekker of zo? Nee, het was hartstikke druk in de stad. En hij wou niet door rood rijden? Ja, nee, het was echt beren druk daar. Het was veel te gevaarlijk om door te rijden. Gottalamachtig. Nou, we moeten ons toch ook aan de verkeersregels houden. Doe jij iets volgende week dinsdag? Vast wel, doe elke dag wel wat. Ik vind het zo flauw, ik vraag je mee uit. Niks meer naartoe. Oh, nou ik ineens weer. Ik heb een bruiloft. Sterker nog, ik uh, ben getuige. Oh, die dus zit iemand aan je zijde nodig. Ben ik wel mooi genoeg? We gaan met z'n allen in een rondvaartboot naar het stadhuis. Dat is toch hartstikke leuk. Enig. Waarom vraag je die blonde van verkeer niet? Nou, dat kan niet. Het is de bruid. <lacht> en verder is er helemaal niemand die met je mee wil. Natuurlijk wel. Ik het antwoord ik jongens patent en onze kunstexpert Nico vriend is denk er even over, die de koning was pakker. Hoe kan het nou? Wat kunnen een nul. Het is inderdaad net de valse de koning opgedoken bij Sottebies in Londen dat was gisteren op de BBC. Hoe weten is dat hij vals is? Er hoort een certificaat bij. Het was er niet bij. Jawel. Maar het certificaat was vals. Het stond gedateerd op 1982, maar die inkt was nog een jaar oud. Die experts hebben zich natuurlijk rot gelachen. Hmm. Lekker, lekker, lekker. Het eten is echt de lekkerste. Ze zijn allemaal even smeren. Zo'n schilderij van valse, wie kan dat? Dat zijn er niet zoveel. Jij kent ze? In Nederland wel. Spoel nog eens terug. Die de koning als vakwerk. Is Kranenburg. Ze aan die stem te horen, de postuur. Dat is Kranenburg. Weet je het zeker? Tja. Nee. Uitzoekingsbevel. Interessant. Wat is daarboven? Daarboven. Daar is mijn slaapkamer en mijn vriendin. Zeg, mag ze misschien even wat aantrekken? Is het veel werk? Eerst even kloppen, Dick. Wat was u gisteravond? Thuis. Televisie gekeken. Ja, dat was het. Oh, you need this laugh and... Ja, zoals een klokje thuis, Dick, Dick. Nee, Werk, voor zover ik te kan beoordelen. Hebt u die valse de koning gemaakt die in Londen is aangeboden? Ik vervals niet, ik kopieer. Wat u gekund? De koning? Nee, ik abstract, doe het niet. Weet u dat zeker? Ik doe niets wat niet mag. Neem bijvoorbeeld dit schilderij hier. Kijk. Dat draagt mijn handtekening. Ik doe niets wat niet mag. Dit uw zaken met korte Wind? Krijg ik nog antwoord? Ik doe niets wat niet mag, dat zei ik toch? De kop! Ik heb een verrassing voor je. Kijk nou toch eens even. Tada! Ga oh, ik u bij de uitnodigen voor mijn zoekje aan de bureau? Zeg, mag hij misschien eerst even wat aantrekken? Hoe zit het nou tussen jou en Cor? We gingen allebei ons eigen gang. Is dat ook al verboden, regisseur? Dat zeg ik niet. We zijn allemaal mensen, hè? Zo is het. Leuk dingetje, hè? Gestolen. Gaan we grapjes maken. Je staat er niet best voor, meisje. Ik heb anders het gevoel dat ik de zaak aardig onder controle heb. Erf je alles? Dat weet ik niet. Het zal wel hè. Zoveel zal het niet zijn. Heeft hij niet gespaard? Niet dat ik weet. Je staat er niet best voor. Een slecht huwelijk, geen alibi, een motief. En je was aanwezig op de plaats van de misdaad. Je staat er niet best voor. Maar ik heb het niet gedaan, Dick. Ik hou niet van missen. Hoe weet je dat ik dik heet? Toen ik jou zag, dacht ik al zoiets. Heb jij het echt niet gedaan? Nee. Echt, echt niet. Echt, echt niet. Heb je volgende week dinsdag iets te doen? Dus u deed onlangs geen zaken met hem? Nee. Ik doe tegenwoordig alleen nog maar legale zaken. Ik hou van schilderen. Dat is mijn lust en mijn leven. Wat levert zo'n kopie nou nog op? Oh, dat is wel verschillend. Wat zoekt u? Ik ben persoonlijk erg goed in Rembrandt. De nachtwacht. Oh, dat is jammer. Die heb ik alles gedaan. Ik maak altijd maar één kopie, anders gaat de wal eraf. Het lijkt me toch heel verleidelijk om het eens anders aan te pakken, als je het zo goed kan. Ik bedoel, we zijn niet van echt te onderscheiden. Nou, dank u wel. Maar eh, ik ben er heel erg van teruggekomen. Ik ben al vijf jaar volledig clean, nog geen parkeerboete. Al vijf jaar geen parkeerboete? Dat is pas verdacht. Koor had video in de kamer voor de zekerheid, wist u dat? Volgens mij wist u dat wel. Nee, ik weet niet waar u het over heeft. U bent er toch geweest die middag om half vier? Nee. U liegt. Geen goed teken. We hebben de hoed en de jas. Een de Kranenburg gevonden? Yes. Hij zegt dat hij er niet geweest is. Hij is er dus wel geweest. Maar waar is het liegen? Misschien dat hij een moord gepleegd heeft? Het zou een reden kunnen zijn. De vraag is, is er een andere? Houden we hem hier? Dat dacht ik wel, ja. laat hem maar een advocaat bellen. Hebben we een arrestatie? Moet ik buiten dan op de hoogte brengen? Alsjeblieft niet, nog even niet... Met een mes. Het mes? Ik weet niet, alles wijst erop. Als dat zo is, dan hebben we de zaak rond. Toch? Ze hebben bijna te veel los eindjes. Maar zij heeft er in ieder geval niets mee te maken, dat is duidelijk. Wie? Die echtgenote? Ja. Ik bedoel... als je iemand vermoordt, dan ga je toch niet rustig liggen slapen? Pas jij een beetje op, Dick? Dus wat, bij mij. Met aantrekkelijke verdachtes. Had ze het avond wat te doen? Dat is een grapje, man. Zie je, mij met zo'n type naar een bruiloft gaan? Ja. Nou, vertel het maar. Beginnen we weer? Ja, ik heb niks te zeggen. Als dat mes het moordwapen is, Dat Het zal best. Het zal best. Je hebt het dus gedaan. Nee. Hoe wist je dan dat misdaad in de borstjes lag? Ik wil eerst met mijn advocaat praten. Alweer? Dan moet je eens even goed luisteren, snotjoch. Nee. Pascal. Pascal, kijk me aan. Kijk me aan. Wie is jouw vader? Dat weet ik niet. Nee? Nee. Moet een hele klap voor je zijn, is je daar ineens achter komt. Als je voor het eerst bij moet, de stoep staat en het stuurt je weg. Misschien toch wel een goed idee. Wat? Een advocaat voor die jongen. Mes is het mes. Ik kon niet missen. Maar zonder die bruikbare vingerafdrukken. En buiten dan wil je spreken, meteen. Nu. Gezellig. Heb jij nog nagedacht over die bruiloft? Nee. Ja, wat nou nee? Nee, ik ga niet mee. Of nee, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik begrijp dat de zaak uh, Windhaan zo goed als rond is. Uh, van wie begrijpt u dat? Er is toch een uh, arrestatie? Ja, er zijn meerdere arrestaties, maar we hebben nog geen bekentenissen en geen bewijzen. En volgens mij zijn we opgeleid om af te gaan op bewijzen. Maar je hebt het mes en iemand die het in zijn bezit had. Kom maar. Nou. Ik weet het niet. De zaak is nog niet helemaal helder. Ik wil dat de zaak rondkomt en een beetje vlug. Wat is er? Zitten vanmiddag een vijf uur show of zo? Uh, dat zijn jouw zaken niet. Koffietijd? Zorg jij nou maar voor die bewijs. Kom, eruit. Oh. Dick. is de kok zit bij buiten dan. Oh. Heb je de moeder opgegeven? Nee. De kok. Hij ben een bekend, is. De jongen. Nee, zijn moeder. Wat? Ik had hem die middag gebeld klootzak wilde niks. Ik bedoel, we hebben geen cent. Ze wist wat zo'n jongen kost. Toen heb ik hem gezegd dat het zijn bloedeigen zoon was. En weet je wat hij zei? Dat het hem geen zak kon schelen. Dat het allemaal te lang geleden is. Godverdomme, daar ben je nog tien jaar mee geweest. Ik ging helemaal over verdropen. had ik al gezegd wat ik gedaan had en dat ik dat mens in de bosjes had gegooid? En toen is hij dat gisteren gaan halen. Je moet dan zeggen dat zij het gedaan heeft. Dat liegt ze. Oh ja? Waarom? Zij heeft het gewoon niet gedaan, oké? Okay? Ik denk het ook niet. Ik denk dat ze dat zegt om jou te helpen. Ik heb het niet gedaan, maar ik heb hem niet vermoord. Maar waarom ben je dat mes dan gaan zoeken? Ja, de zaak is opgelost. We hebben een bekentenis, hoor ik net. Goed. Goed, goed, goed. En uh, waar wilt u dat doen? Hier in uh, mijn kantoor of ergens anders in het gebouw? Goed. Uh, en uh, word ik dan ook uh, gesminkt? Daar zorgen jullie voor. Nou, prima, prima. Ik, uh, ik ben zo klaar. Nou, en toen ik binnenkwam, lag in een plas bloed. Leefde Korto nog? Wat heb je toen gedaan? Ik heb het mes uit zijn borst gehaald. Ik dacht... Ja, ik bedoel, ik weet toch niet... Dat begrijp ik heel goed. Ja, ah, en toen. Uh... ging je toen dood? Ja, nou. Hoe moet je dat anders vragen? <laughs> wat heb je met het mes gedaan? Pascal, wat heb je met het mes gedaan? Buiten in de bosjes gegaan. Hij was natuurlijk volkomen in paniek. Jongen. Ik neem ook niks kwalijk. Ik wil alleen graag weten wat er gebeurd is. Hij heeft het u verteld. En toen heeft u als goede moeder... Ja. Moederschap is een mooi iets, maar soms wat verwarrend. Waar is die videoband? Wat? Heb jij die band niet dat je de gehaald? De advocaat van Kranenburg is er. Wie, Goudsmit? Ja, hij zal hem vrij laten. Hoe dat zo? We zijn dan niet klaar met hem? Nou, je hebt toch een bekentenis? Buitenland staat beneden met de pers te praten. Ja, dat moet hij weten. Waar zitten ze? Wie? Kranenburg en Goudsmit! Verhoorkamer 1, nou rustig zeg. Wat is er met jou aan de hand? Niks. Stuur naar me toe met de video. U heeft iemand gearresteerd. Hoe weet u dat? Dat heb ik goed. We arresteren elke dag verschillende mensen. U hebt geen grond om mijn cliënt nog langer vast te houden. Is dat zo? Hm, het zou kunnen. Als we even een paar dingen ophelderen. Die de koning als vakweg. Hoe kan dat nou? Dat ik een nul. En? Nou, dat is een heel leuk video-dingetje. Heel compact, dat is mooi. Volgens mij bent u die man, de Kaderburg. Nee, niet, niet, niet, maar... nee. nee. niet zo netjes, hè, verlaagd in je gezelschap. En voordat u dat weer gaat ontkennen en is u nog verder in de nesten werkt... de jas en hoed zijn gevonden in uw atelier, dus... Mm. Nou? nou, ik ben die middag inderdaad bij Cor langs geweest... We hebben ook gepraat over die vervalsing, die uit Londen... ...omdat iedereen dacht dat die van mij was, wat niet zo is. Ik heb er niks mee te maken, dus ik heb Koronk niet vermoord. Hoe laat ben je daar weer weggegaan? Oh, meteen na, na dit. Kunnen we gaan? Er is dus een bekentenis. Van wie is die bekentenis? Van de... de... Ja. Daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Komt er goddomme een hele stoet voor mij en ze lopen zo recht, recht het shot in. Met die ex-vriendin van hem erbij. Maar die heeft er niet gedaan. De, de, de zaak was toch rond Dat heeft u niet van mij gehoord en ik heb de leiding over deze zaak. Dus het was niet verstandig. Wat, wat moest ik dan doen? Dus het was niet verstandig om alvast met de pers te gaan praten? Ik heb daar alleen maar een beetje staan. Schud er af, verdomme. Het ging nu vast heel goed af. Eruit. Hou ik nog een beetje vol? Zeker weten. Hm? Ik eet een sigaretje. Mij is niet meer roken. Die de koning was pakker. Dick, kom bij. En neem het ding mee. Binnen. Wat wilt u nou weer? Even binnenkomen als het mag. Hebt u weer zo'n huiszoekingsding? Nee, maar ik wil toch graag even binnenkomen. Ik ga niet in dat mooie huis zitten, als u het niet erg vindt. Nee hoor, wat u gelijk heeft. Mooi, toch? Schitterend. Wat ja, is daar zo schitterend aan? Hoe lang staat deze al hier? Een maand of zo. Ja, ja. Dik. Kijk. Ik heb het handige videodingetje dingetje voor meegenomen. Leuk, hè? Ja. Kijk eens, daar staat hij. Stond stond eergisteren nog bij de wind aan. Dit is een ander. U maakt er altijd maar één kopie? Dan stoef u de lol eraf. Deze is niet van mij. Er staat Kranenburg onder. Zou Karel Appel dat eronder gezet hebben? Ik ken maar twee mensen die de schilderijden konden weghalen... ...en in uw atelier konden neerzetten. Ik heb hier helemaal niets mee te maken. Wel, u heeft hem verteld dat er een video mee liep. Ik heb hem helemaal niets verteld. Als u dat niet gezegd heeft, heeft niet hij, maar u die band eruit gehaald. Hoe dan ook, u bent minstens medeplichtig. Het was zijn idee. Ik wou het niet. Ik wou het niet. Zo, dan hebben we dus nu een bekentenis ook. Ik arresteer u beiden onder verdenking van de moord op Korde Wind. Kranenburg was s middags al bij kor. In paniek natuurlijk. Dat ze erachter waren gekomen bij Sotheby's. Dat hij de koning vals was. En die windhaan deed net... of hij het ook heel erg vond. Jij, Ira? Iemand anders? <clears throat> nou, ze mogen er toch wel een koekje bij eten. Dus Kranenburg weer naar huis. Maar dan, S'avonds komt hij erachter. Dat het door het certificaat komt. Die inkt was niet goed... Hé, hey, wie had het certificaat gemaakt? Kor. Maar dat had hij toch wel eens vaker gedaan? Met goede inkt, dus. Opzet. Juist. Ze zouden altijd bij Kranenburg uitkomen. Dus tot er zijn er maar een paar mensen in de wereld die dat kunnen. En vooral die abstracten, die zijn heel erg lastig. Appel, de koning, heel erg moeilijk. En Kor wou niet bij die ene koning laten... Hij had nog een paar willetjes achter de hand. Met duidelijk vervalse certificaten. Hé. Hij... Die was niet stom. Logisch. Al zou je niet lang vol in dat vak. Dus s'avonds gaat Kranenburg terug. Juist. En des duivels. Hij wil naar Kor. Maar als je net de waarschuwt doen voor die video. Pas op jongen. Alles wordt gefilmd. Waarom doe je nou zoiets? Waarom denk je? Dat kost me mijn kop, idioot. Precies. Dat is ook de bedoeling. Ik maak je kapot, klootzak. Ik heb een appel van je, ik heb een boekero van je. Ik hoef er alleen maar de goede naam onder te zetten... en er een vals certificaatje bij te maken. Ze hebben zo in de gaten dat jij het gemaakt hebt. Dat wordt een paar jaar zitten. Moet je maar met je poten van andermans wijf afblijven. Is dat het? Ja, dat is het. Oh, ja, rustig, maar. Ik zal ze er aan laten zitten. Kunnen ze er in de gevangenis nog lol aan beleven? En je weet toch wat er allemaal gebeurt? Dat wij van jou. als gewoon aankomen lopen. En jij weet donders goed waarom. Maar raak. maar raak, Doet er allemaal niks meer toe. Ik blijf zelf een markt. Ik maak je helemaal kapot. Helemaal! Ik denk het niet, Cor. Ik denk het niet. We hebben zien een rotzak die wint aan. Maar moord blijft moord. Zeg Vera, ga jij nog naar die bruiloft? Ja. Ik een vriendin van de academie. We hebben elkaar al maanden niet gezien. Oh, leuk. Zeg, blijven jullie eten? Ik heb van Dijvis standpot. Oh, lekker.